Michel Koenen met het NOS Journaal. Een Belgische toerist is vanochtend in de Franse Vogese opgepakt omdat hij werd aangezien voor Jos Brecht, de verdachte in de zaak Nicky verstappen. Een twee vakantievierende agent uit Amsterdam zagen de man lopen, ze fotografeerde en filmde hem en stuurde dat door naar een collega in Nederland die schakelde de Franse politie in. En binnen een half uur was de man gearresteerd, schrijft de Limburger. Historicus Herman van der Dunk is overleden. Hij was hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Met grote publiek was hij vooral bekend door de bijdrage aan dag- en weekbladen en internationaal wetenschappelijke tijdschriften. Hij schreef leesbare stukken over complexe problemen. Herman van der Dunk was 89 jaar. Spanje heeft er ruim 100 Afrikanen die gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta in Marokko het grenshek overklommen, alweer uitgezet. Spanje beroept zich op afspraken uit begin jaren negentig. Toen werd met Marokko afgesproken dat mensen die illegaal over de grens met Spanje gaan door Marokko terug worden genomen. En dat is nu ook gebeurd. De Afrikanen maakten deel uit van een groep van 300 migranten die met veel geweld de afscheiding bestormden. Bij de actie raakten zeven agenten en elf migranten gewond. Er heeft korte tijd brandgewoed in een cel in een tbs-kliniek in Portugal bij Rotterdam. Een tbser die daar verbleef is uit de cel gehaald. Hij raakte gewond, maar hoe ernstig is niet bekend. Volgens de brandweer was hij wel aanspreekbaar. En de hele verdieping in het complex werd ontruimd. Het leek onrustig te zijn. Politiemensen gingen met schilden en kogelwerende vesten het gebouw binnen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Have to pick a color and what will it be? ...kom bij deze Alternative Femme van deze 23 augustus. Colin Hoeven met Olaf Mardese begon deze uitzending. Ja, zekers. En hij zit stamvol, dus gaan we weer uh, vrolijk en snel verder met de volgende. Dit is Anke Timmer. En het nummer dat heet uh, Kom je dan, Elsie. Uh, My pillow Little Raven's flight has been denied. Everybody playing on the radio Een beetje van de band, een beetje volgt op Facebook. Kan een beetje zien dat op de dag dat ze, de zesde dag dat ze bezig waren. nog een beetje met een piano aan het rotzooien waren. Dus uh, Dandeline bezig met het tweede album. wat ze aan het opnemen zijn. En wat heel erg leuk is. A Real Road Song hebben ze al sinds mei uitgebracht. En hij is alweer regelmatig te horen hier bij ons. Het is gewoon ook een lekker nummer voor in de zomermaanden. Maar goed, de zomer is bijna voorbij. Hoewel, ik denk dat er na dit weekend toch weer het nodige mooie weer, weer voor de deur staat. Dus kunnen we onze borst wel gaan nat maken in dat opzicht. Daarvoor hoorde je ook nog een hele mooie. En die was van Anke Timmer. Kom je dan zin... Tussenhaakjes Elsie is mij aangereikt. Door een agentschap ergens in het zuiden van het land. In Brabant wilde verstaan. Uh, deze dame die heeft nog niet zo lang geleden ook in Haarlem. Bij Haarlem Jazzstad een optreden gedaan. En niet alleen dat. Zij heeft hier ook nog een optreden gedaan. Samen met een uh, gitariste van de band. Lilith Merlo. Oftewel Lieselot. Oosterom. En dit nummer dat heet. Into My Bed. Get drunk with your pals and make love to me tonight. We both know you can't handle both at the same time. If you pretend to care for me, be there for me at all times. If you think you can handle me, don't lie to me, don't waste my time. no Why do I make you sweat and make you shy? Why Forget my kiss goodbye. How is it that you think it's alright to test my patience and leave me waiting for 20 nights? What the fuck is going on in your head? You got a sharp respect to get into my bed, into my bed, into my bed, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now if you want to be free, just talk to me and I'll cut you off. Don't be fooled by my face and don't mistake lust for love. If you wanna be seen with me, show me some of your sometimes. If you think you can handle me, don't lie to me, don't waste my time. No. Why do I make you sweat and make you shy? Why do I never get a kiss? Goodbye. How is it that you think it's all And leave me waiting for 20 nights What the fuck is going on in your head? You gotta show respect to get into my bed Gone and burn. Ik zie iemand met een lunchpakket binnenkomen. Maar volgens mij is dat <laughs> nog iets. Want uh, nou, het is hier dus een Zulfavo pakket. Maar goed, uh, dat is uh, degene die uh, volgende week... Nee, wat zeg ik, over twee weken weer uh, gewoon uh, de actie uh, weer mag ondernemen. Want uh, volgende week uh, hebben we sowieso studiegasten, Maar als het uh, goed gaat, hebben we over twee weken weer een studiogast. Daar kom ik zo op, want uh, we hebben er weer twee uh, gehad. Uh, Lilith Merlo geweest. Dat uh, was heel uh, leuk. En een kleine setting uh, speelde Lieselotte uh, een aantal van haar nummers. En een ervan was Into My Bed. Daarachter hoorde je Silvergrill, dat is uh, van uh, Lions Den. En uh, die hebben een uh, contract uh, getekend bij King Forward Records. Dat is hetzelfde. De label waar ook Dandelion... hun spullen op uitbrengt. En, ja zeker ook Alaska. Kijk, uh, ik, ik ben nog iets vergeten op het lijstje te zetten. maar Dat was ook de reden waarom ik Ruud Houweling voor achter heb uh, gedraaid. Want anders kom ik niet helemaal uit met, uh, met de tijd. Dus, uh, maar goed, uh, ik heb hem gedraaid. Dus wat dat er gaat, uh, is het helemaal goed. Uh, weer verder uh, met, uh, met het uh, lijstje. Uh, deze dame, die mag uh, meedoen aan de grote prijs van Rotterdam. Uh, volgens mij uh, staat ze daar uh, in. En dan heeft ze ook nog uh, mee, uh, nou ja, een uitnodiging gehad om een uh, popronde. Dus dat betekent dat je ook als Muzikant buiten Rotterdam. Je liedjes kan laten horen je songs, beter gezegd, ja Koper. En dan heb ik het over Verena Ward. En 28 juni jongsleden was zij bij ons. En onder andere speelde ze dit nummer nobody else. on your mind you don't want to rewind we'll go. I've been looking for a woman who's so kind I've been looking for a girl who's on my mind and if you would fly, I would surely die And look for a good copy of you This road is straight, it's so. I know you is hij hier de gast Frank Dimian met Henning Down the Highway. En dan heeft hij nog een nummer vrijgegeven. Maar dan zal hij in ieder geval iets van het nieuwe materiaal... wat hij heeft uitgebracht. Niet zo lang heeft hij dat al uitgebracht. Deze week kwam dat uit. En dan zal hij dat hier ook live een aantal nummers... ten gehoor laten brengen. Of laten horen, hoe je het maar noemen wilt. Jongen, jongen ik kom, wat, uh, ik kom met die termen kom ik af en toe niet uit. Uh, en zo zit je spannend straks uh, weer van uh, ergens een spreekwoord uh, verkeerd uit te spreken. Ik ken dat wel, dat verhaal, op televisie. Goed, drie minuten voor half negen. Daarvoor trouwens hoorde je Nobody Else van Verena Ward, die uh, bezig is met de popronde. En als dat nog niet genoeg is, mag ze ook nog uh, aantreden... Uh, bij een uh, variant van de Grote Prijs van Nederland, maar dan in voor Rotterdam. Dus dat uh, is haar ding. Dit eh, zou ik bijna steeds over het hoofd eh, zien, maar het is toch een eh, heel erg mooie instrumentaaltje geworden. Het duurt wel lang, maar het is wel heel erg mooi. Dit is eh, Victor Harasti, die onder andere met eh, Isaac Bullock heeft eh, gewerkt. Maar van oorsprong is de, de saxofonist ook meer eh, jazz gerelateerd. Nou, Dat eh, bewijst hij wel met dit nummer. Nummer dat heet Haiku. En daarachter horen we, want het is eh, vandaag de 23e augustus... De nieuwe van Batobe, jij ja, zeker. Want 23 augustus had hij weer twee nieuwe nummers gemaakt. Vandaag vers van de pers en die hoor je hierachter. je dus niet uh, de boel in het honderd laat lopen, uh, want het is uh, vandaag de 23e augustus, dus is hier ook weer met twee nieuwe singles uh, gekomen deze Batoba uit Utrecht. Uh, ik uh, ben net uh, even getuige geweest hoe hier in uh, Zuid-Amerikaan is uh, gemold, uh, in de persoon van een ene Chili Concarne, de hele studio is vergeven van de lucht van het survival pakket wat uh, Marcus van Damme heeft uh, genomen. Nou, uh, er staan een paar ramen over, dus... De mensen die uh, morgen hier uh, hoeven te zitten, die hoeven niet te wanhopen, want dan is uh, de, de frisse lucht alweer uh, binnen geweest. Want yes, jongen, jongen, jongen, dat lijkt uh, helemaal nergens naar wat, uh, wat, uh, wat er gebeurt. Maar goed, uh, dat is even een beschrijving van uh, wat er uh, zich afspeelt uh, binnen de burelen hier van ZFM Zandvoort. In het uh, programma FM. Ik Ben Blij dat er helemaal geen studiogasten zijn, want die hadden al helemaal uh, waarschijnlijk tegen het plafond aangelopen. 9 minuten over half 9. Twee nummers achter elkaar. Dus beton met Anders Survey. Straks uh, krijg je nog een uh, tweede nummer van hem uh, te horen. Haiku hoort die daarvoor van Vio. En uh, het is weer tijd om even lekker weer indie te draaien. En dit is uh, van de dames Dakota Silverton. En inderdaad, dat waren ze. Um, deze dagen zijn ze te zien in Once Upon a Time in the West in Rotterdam. Dan uh, gaan ze naar de paard van Drooy in Den Haag. En dat is volgende week. Uh, dat is een dag uh, nadat ze hier bij ons zijn geweest. Dat hebben ze dus even mooi niet uh, erop uh, gezet, die jongens. Maar goed, uh, maakt niet uit. Volgende week zijn ze de gasten. Gaan ze iets uh, vertellen over hun uh, presentatie van hun EP. Dat uh, gebeurt onder andere in Roten, Rotterdam, 7 september. En 13 september in de Sugar Factory in Amsterdam. Dus... Zowel in Rotterdam als in Amsterdam mensen. Dus uh, dat uh, gaat heel wat uh, worden. Daarvoor roeren je zilvertang van uh, Dakota. En ik heb ook nog heel goed nieuws. Want deze dame die gaat ook weer van zich laten horen. Ik, ik was er al bang voor. Maar nu is het definitief. Zal staat het artwork uh, deze week klaar. Jo Marches. En dit is nog van tijdje terug. zet het doorheen hè, te De The night. Dat de lucht opklaart. En maak al je dromen waar. Daar in dat huis, aan de rivier. Daar schijnt de zon, daar is plezier. Jij erbij stilstaat. Beleef je de dag van je leven? Iedereen glimlacht naar jou vandaag. Geluk lijkt je zomaar vergeten. Waar je ook bent, iedereen sluit zich bij je aan. In de kleurrijke stoet komt. In dat huis aan de rivier Daar schijnt de zon Daar is plezier Staat de bureau Schijnt de zon, daar is plezier, staat de deur Kom maar binnen. Het Huis aan de Zee, geloof ik. Heette heet dat zo? Het is jongen niet die geloven. Maar goed, volgende week kan ik wel melden dat deze man, als het goed is, in de studio gaat verschijnen. Dus dat kan ik je in ieder geval wel vertellen. Daarvoor hoorden we trouwens John Marches en, en dat nummer heette The Night. Maar dat wist je natuurlijk al lang al. Dit is Umbrella in de Wind van... This morning, the bed seems warmer. Bluey lotionist! The bedroom floor. Ja, dat was hem, uh, helemaal uh, uh, Mariska heet zij. Dat is uh, de die erachter uh, zit natuurlijk. Maar goed, uh, Bloom Illusion is het uh, verhaal waar ze het aan ophangt. Umbrella in de wind, daarvoor huis aan de rivier van Chris Hof. En niet huis aan zee. Zoals uh, velen dat misschien uh, wel zouden denken, maar dat is uh, niet zo. Uh, dan denk je, ja, ik heb nog een minuut. Ja, dat heb ik ook. En dan heb ik altijd nog iets uh, klaarstaan wat een halve minuut uh, duurt. En uh, dan heb je natuurlijk uh, dat uh, nodige wat we net hebben gehad. Met een uh, Chili carne Dan krijg je daar dat, uh, dat er een bepaalde woordenwisseling is. Tussen techneuten onderling en de presentator van de dienst. En ja. En het gaat dan helemaal nergens over eigenlijk. En dan krijg je dus uh, dit, dit, dus... Uh, een uh, nummer wat, uh, wat je tot aan het nieuws van uh, 9 uur uh, kunt gaan uh, beluisteren. Het heet uh, Ubrich. En het uh, nummer dat heet dit.